11 uur. Renate Kok met het NOS Journaal. Het forum a waarop verschillende racistische terroristen actief waren, is offline gegaan. Het Amerikaanse bedrijf Cloudflare, dat de site beschermde tegen cyberaanvallen, heeft zich teruggetrokken. Aanleiding is de aanslag in El Paso, in een supermarkt waarbij twintig mensen werden doodgeschoten. De schutter plaatste kort voor die aanslag een manifest op a -Chen. Eerder waren de daders van de aanslagen op een moskee in Christchurch en op een synagoge in Pittsburgh ook actief op de website. Cloudflare noemt Etienne een beerput van haat en wetteloosheid en roept overheden op om na te denken over maatregelen tegen zulke fora.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 Ook zijn er duizenden extra Indiaanse militairen aangevoerd. Bij een fietsenwinkel in Tilburg is een ramkraak gepleegd met een gestolen auto. Buren hoorden afgelopen nacht een dreun en glasgerinkel. Daarop belden ze de politie, die de auto in de winkel aantrof. De dader was er op een dure mountainbike vandoor gegaan. Het lijkt er niet op dat hij verder nog iets gestolen heeft. De Nes begint volgende maand met een proef met reclame op de informatieschermen in de trein. Dat zal ongeveer in een derde van de intercitytreinen te zien zijn. Volgens De Nes zullen het alleen reclames zijn die passen bij de treinpassagier. Bovendien krijgt in het geval van een calamiteit de reisinformatie voorrang. De proef loopt tot het einde van het jaar. Daarna wordt bekeken wat treinreizigers van de reclame in de trein vinden.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 Het was uh, Love met de uh, Trojan Horse. Nou, uh, dat hebben we nu niet. We hebben nu Erik Weijers bij ons uh, zitten van het uh, Parks antwoord. Goedemorgen. Welkom Erik. Ja, we hebben net al even wat uh, dingetjes voorbesproken. Want uh, ik denk dat er heel veel vragen zijn uh, van mensen over uh, de Formule 1. Uh, wanneer het eindelijk bekend gaat worden uh, welke datum het ja. zal, zal, zal gaan zijn... Ja, wij kunnen nog steeds niks officieels noemen. Maar we weten het ook niet, zal ik ook eerlijk zeggen. Uh, ja, mei. Hè, dat is wat we weten. Dat hebben we ook afgesproken. Of het eerste weekend geboord of het tweede weekend. Ja, dat waar weet, hangt dat, dat dan van ik. af? Nou ja, dat hangt natuurlijk mee het samen. Dat natuurlijk de Formule 1 eerst een contract met alle circuits uh, rond moet hebben. Waar ze volgend jaar gaan rijden. Voor ze die kalender definitief kunnen maken. En, euh, ja, er zijn vijf circuits waar de contracten van aflopen. Uh, daarvan hebben er een aantal inmiddels een nieuw contract, zoals Silverstone Spanje. en Hockenheim. Euh, waar afgelopen week gereden werd, nou, daar wordt van uitgegaan dat daar geen nieuw contract komt. Spanje is natuurlijk, werd natuurlijk gezegd, die komen niet terug. Maar dat gaat nu gerucht dat Spanje, Spanje nu toch dat de overheid... Euh, uh, van Catalonië heeft gezegd, nou wij willen het toch wel weer ondersteunen. We willen het niet kwijt, dus dat die toch weer in onderhandeling zijn. Uh, ja, waar gaat die dan terugkomen? Hè? Is dat op dezelfde plek als dat ze al het hadden in mei? Uh, betekent dat wij dan misschien een weekje eerder of een weekje later gaan? Ja, het zijn allemaal op dit moment nog dingen die, uh, ja, die onzeker zijn. Die in het lucht uh, leden gaan hangen. Maar goed, het, uh, het wordt mei. Maar is er een deadline wanneer dat echt definitief uh, nou, er bekend Ja, daar, daar is geen harde datum voor. Uh, uiteindelijk uh, natuurlijk... Uh, uh, uh, uh, voor het eind van het jaar is er altijd de kalender die bevestigd, uh, die bevestigd wordt. En uh, dan uh, is het, uh, uh, ja, pas dan is het rond. Ja. Nou ja, dat is dan wel een heel kort termijn, om het maar zo uh, te zeggen. Want uh, tussen het eind van het jaar en mei is, is wel een klein stukje. Ja, maar goed. We uh, verwachten al dat het eerder zou zijn. Uh, dat we het weten. En het is niet zo dat wij gaan wachten met voorbereidingen. treffen Totdat we die datum een keer weten. Uh, daar zijn we natuurlijk al uh, heel lang mee bezig. Uh. Er zijn volgens mij al plekken. Hier in Zandvoort uitverkocht. Uh, om uh, te kunnen logeren. Dus, ja, maar, maar die ja. hebben een grotere termijn genomen volgens ja, mij. Helemaal mei. Ja. ja. Die hebben gewoon helemaal mei geblokt. Ja. En zo van. Nou, uh, daar kun je niet meer terecht. Dus nee. wat dat betreft maakt dat niet zo. Uh... Maar je hebt nog geen idee. Wanneer het officieel bekend is. Nee, dat weet uh, dat ik niet. Uh, okay. Dat, uh, dat uh, zou volgende week kunnen zijn. Maar dat kan ook over, uh, over, over een maand. Zijn, of over twee maanden. Dat, is er een risico dat de uh, Formule 1 helemaal niet naar Zandvoort komt? Nee, natuurlijk niet. niet. We hebben een contract. Okay. Dus natuurlijk gaat de Formule 1 hier naar Zandvoort komen. Dus ja. als er iets niet lukt met de aanpassingen van circuit, dan is nou, als... niet een, een, een stok om te zeggen: van we komen niet. Nou, kijk, als de circuit niet af zou zijn, ja, dan zijn we een een ander probleem natuurlijk. Ja. Maar daar gaan wij niet vanuit. Okay. Uh, alles we alles, alles uh, staat in de startblok om, uh, om gerealiseerd te worden. En uh, we hebben ja, genoeg mensen aan boord in de organisatie om dat uh, te realiseren. Dus daar hebben we alle vertrouwen in. Volg, volgende vraag. Ja, ik, ik heb nog ja. even een, een vraag dus... die komt ook wel straks wel terug... ...maar voordat ik hem vergeet. Kijk, het is zo, er moeten aanpassingen gedaan worden... Uh, moeten jullie wachten met de aanpassingen tot het programma van deze zomer klaar is? En dat jullie dan pas kunnen starten met die ja, aanpassingen ja, ja, te dat maken? Ja, klopt, dat, klopt, dat klopt. We hebben natuurlijk een planning gemaakt. En, uh, nou, die is zelfs nog niet helemaal definitief. Omdat we dat ook nog met, uh, la, met de aannemer en alle andere partijen moeten, moeten afstemmen. En uh, ja, pas op dat moment uh, is... Uh, uh, ja, dan gaan we dat klaar? ook definitief in gang zetten. Maar dat, dat zal na het seizoen zijn. En het seizoen stop. stopt wanneer? Uh, ons seizoen loopt tot begin oktober. Oké, okay. ja. en dan daarna moet het, uh, moet het los. Okay. Ja. Nou. Volgende vraag. Er zijn ruim een miljoen aanvragen geweest voor kaarten. Klopt. Is dat alleen uit Nederland of is dat uit de uh, hele wereld? Nee, in principe is dat van over de hele wereld. Uh, he, want uh, ook buitenlanders konden zich natuurlijk aanmelden uh, voor kaarten. Dus we uh, hebben ook ongetwijfeld buitenlanders gedaan. Uh, ik weet alleen niet uh, wat het percentage is. Dat kan ik niet zo even oplepelen. Maar je hebt dus kans dat als er meer reclame komt en uh, de datum wordt bekend, dat je nog een bus vol met aanvragen krijgt. Uh, ja, een... maar dan moeten er nog wel kaarten zijn natuurlijk. Dat en in principe, uh, er zijn natuurlijk mensen hebben, die zich aangemeld hadden voor kaarten, hebben hun kaarten toegewezen gekregen. Uh, en dat zijn er hoeveel? Dat waren 105.000 uh, mensen, hè, want dat is ook het maximale bezoekersaantal. Uh, nou, die, hebben, die hebben hun kaart nu kunnen kopen en betalen... Uh... Ja, er zullen ochtend mensen bij zijn die dat niet uiteindelijk gedaan hebben. Uh, dus die kaarten die zullen dan weer voor een tweede ronde beschikbaar komen. En ga je weer maar, opnieuw loten? Ja, de, hoe dat precies gaat, dat, dat weet ik niet. Uh, dat uh, ja, We hebben daar een van onze partners, cm.com, die, uh, die begeleiden het helemaal. En of dat weer met dezelfde procedure gaat als in het begin... of dat er gewoon een aparte ticket webshop komt daarvoor... waar mensen dan op een bepaald moment heen kunnen, dat weet ik niet. Uh, maar in ieder geval, ja, die komen weer beschikbaar. Dus er komt nog wel een tweede ronde... Uh, uh, ja, en daar zouden dan ook de, Duiten, de buitenlanders even mee, aan mee moeten doen als ze ook uh, naar Nederland willen komen. Uh, belangrijk is dat de kaarten op naam staan. Uh, hoe zit dat precies en moet je dan legitimeren bij het circuit um, met je kaart? Nou, kijk, uh, ze moeten inderdaad op naam in plaats voor, gezet worden. Uh, maar ik denk dat we, iedereen wel weet dat het natuurlijk niet... Doenbaar is om 105.000 mensen bij de ingang te gaan controleren op een identiteitsbewijs. Of het wel overeenkomt met hun de naam die op elkaar staan. Dus dat zal steeds voor het wel natuurlijk plaatsvinden. Uh, maar het is niet zo dat het uh, echt een verplichting is. Uh, wij kennen de zonvoeters. Uh. De vraag is of de hekken wel goed dicht zijn. Want wij weten altijd wel een gat. Ja, ja, ja, ja natuurlijk. natuurlijk, mond, natuurlijk, hoor, natuurlijk. Ja, ja, dat is natuurlijk altijd het spel hè, tussen de organisator en de. Ja, dat zullen we nog wel eens zien. <laughs> nee, natuurlijk gaan daar heel veel maatregelen ook voor getroffen worden. En, en zullen we ook in overleg met onze, met name onze buren aan de Noordzijde, PWN, daar natuurlijk goede afspraken over maken. die willen natuurlijk ook voorkomen dat er geen hoorders mensen door dat Waar het duingebied gaat lopen, dat willen wij ook niet. Uh, dus uh, ja, waarschijnlijk zal er ook een uh, veel groter gedeelte van de duin helemaal afgesloten gaan worden, dat er helemaal geen mensen in de buurt bij het circuit kunnen komen. Uh, dus nou, we hebben het... nog een half jaar de tijd om ons voor te bereiden. Ja, ik zou een flinke rekenen. tunnel gaan graven dan. Ja. Uh. Ja, maar we komen erin. Ja. Ja. Goed, uh, de volgende vraag. Zijn er al ideeën over het parkeren? Ja, er zijn heel veel ideeën over natuurlijk. Kan je iets over vertellen? Nou ja, kijk, wij gaan, wij gaan natuurlijk werken met... Kijk, in Zandvoort zijn niet genoeg parkeerplaatsen om natuurlijk nee. iedereen een plekje te geven. Dus ja, mensen zullen ook buiten Zandvoort moeten gaan parkeren. Nou, er zijn verschillende terreinen in de maar regio. Maar even over Zandvoort. Golfterrein, voetbalvelden en dergelijke. Is dat een oplossing? Uh, zeker. Al, kijk, alle beschikbare treinen in Zandvoort zullen we natuurlijk zoveel mogelijk proberen te uh, gaan gebruiken en in overleg met... Je krijgt een heleboel helikopters hier naartoe. Uh, dat, ja, dat moeten we nog afwachten. Uh, ik was uh, afgelopen weekend in uh, Duitsland bij de Formule 1. Om daar eens te, mee te kijken hoe het allemaal gaat. Nou, daar vloog maar één helikopter. En die was voor de televisie. En voor de rest waren daar helemaal geen helikopters. Het is dus ook maar net hoe je dat uh, inricht. Ja. En hoe je dat organiseert. Maar ik verwacht wel dat er... Uh, ...gezien de ligging van Zandvoort, uh, dat er wel een aantal helikopterbewegingen zullen gaan komen inderdaad. Ja. Zeker naar Noordwijk. Ja. Um, er was ooit een idee om de golfbaan de Duintjesveld, om daar een grote camping uh, van te maken. Ik heb begrepen dat dat niet uh, door kan gaan... Of ik weet niet, niets, uh, nee, ik, weet, ik niet. weet niet wat de status daarvan is. Nee, ik weet niet wat de status daarvan is. Oké, okay, want dan moest de vergunning aangevraagd worden. En wat ik begreep is dat dat dus nog niet uh, is uh, Oké, okay, maar goed, dat is... Uh, want dat is natuurlijk wel een hele grote plek ja, waar je ja, dingen kwijt ja, zou absoluut. kunnen raken. Ja, absoluut. Maar daar weet je we niks daar van. Daar weet ik niks van, oh. nee. Andere vraag. Waar slapen de coureurs in hun gevolg? Ja, dat is... De... Ik weet dat de coureurs in de afgelopen jaren met demonstratie nog wel eens naar Noordwijk gingen. Ja, maar... nou, ik denk dat dat, dat dat ook volgend jaar wel voor een aantal zo zal zijn. Er uh, zullen ook ochtend coureurs in Amsterdam verblijven, of in Haarlem. En in Zandvoort. En als ja. er nog plaats is dus, uh, ja, hoor, Er zullen ook met coureurs in Zandvoort blijven. Maar ja, dat is aan ieder team en iedere rijder natuurlijk aan zich. Uh, er zijn natuurlijk ook teams die werken samen met grote hotelketens. Uh, die in sponsoring. Dus ja, die zullen dan in een uh, hotel van die keten uh, ergens de in de regio verblijven. Maar ja. ze zullen niet allemaal in Zandvoort zijn, dat niet. Vraag: Hoe gaan de gesprekken met de omliggende gemeenten? Uh, nou, daar ben ik zelf niet direct bij betrokken. Mijn rol binnen de Dusknopje is puur het sportgedeelte. Uh, maar ik weet dat collega's en ook van onze mede partijen daar volop mee in, in overleg zijn. En dat er, dat er een goede dialoog is. Okay. Uh, de pers. Uh, is er nog een mogelijkheid voor ZFM om ergens een plekje te krijgen <laughs> waar wij uh, uitzendingen kunnen? Nou ja, uh, ook die procedure is... Uh, kijk, er is natuurlijk enorm veel, veel vraag zal er zijn hè, vanuit Nederland, nationale media ook. Uh, en er zijn zeker plekken voor nationale media, ook waarschijnlijk ook wel wat regionaal of lokale media. Alleen, dat is wel allemaal heel erg beperkt. Dus er we zullen wel strengen ...procedures voor zijn. Uh, maar ja, daar uh, zal... binnen ...als de tijd daar rijp voor is, zal er ongetwijfeld... ...informatie ja. en een procedure voor... ...op de website komen om uh, dan een aanvraag te doen. Wij dus. uh, te zijn tenslotte thuis... ...op het ja. circuit, dus wij horen <laughs> daar gewoon te zijn. Leidfijn. Genoeg vragen over ja. de 21. Nu gaan we naar de ADAC. Ja. Volgend weekend? Jazeker. Ja. Allereerst, waar staat ADAC voor? Uh, dat is de, de, de, de Algemene Automobielclub Deutschland of zo, zoiets. Uh, Algemene Deutsch? Ja, het is de Het is de Duitse AWB, de ADAC. En, oh, okay. uh, in tegenstelling tot de AWB, want de AWB doet niet echt aan Oldersport. Nee. Uh, maar in, in, in Duitsland de aanraak dus wel. En sterker nog, die hebben zeg maar, alle grote Duitse kampioenschappen. die vallen onder uh, die organisatie. En uh, de GT Masters, dat is een. Uh, ja, wel, kan ik kan wel zeggen het sterkste GT-kampioenschap van Europa. dat valt daaronder ook onder die paraplu. Uh, en die komen we volgende week rijden. Dat is al de. Nee, niet ons... de minste, hè? want het is nee, een nee, nee. Aston Martin, Audi, BMW, Corvette, Ferrari, Lamborghini, ja, het de is een AMG veld. en de Porsche. Ja. Dus het is. Uh, nee, het, is het, wel wat. Het, het is fantastisch. En, uh, en niet alleen die GT Masters, maar ook uh, toewagen uh, De TCR Germany, uh, de Porsche Carrera Cup Duitsland. Uh, ja. De Formule 4, dat zijn zeg maar de, uh, de jonge coureurs die uiteindelijk het laden van Formule 4 naar Formule 3. Twee. en uiteindelijk hopen in de Formule 1 terecht te komen, dus ja. het zijn echt de, de, de rookies. De kweekvijver. Ja, de kweekvijver. Je hebt wel de top heb je binnen. Hè? Absoluut, dus het uh, wordt een prachtig weekend, uh, drie dagen lang. We beginnen op vrijdag met uh, Training. trainingen en zaterdag zondag uh, een heel mooi raceprogramma. Dus, uh, Ik ja. verheug mij op het geluid. Nou, dan kun je van je <laughs> Toegangskaarten in de voorverkoop. Ja. 35 euro voor het hele weekend. Ik vind het niet veel geld. Nee, en sterker nog, en de duinen zijn gratis toegankelijk. Dus nou, zandvoorters uh... hoeven geen Nee. Het gaat onder het hek te maken. Het is niet alleen maar voor rijke mensen, maar <laughs> dit is gewoon voor iedereen toegankelijk. Ga naar de website en uh, download <laughs> ja. de gratis duikkaart. <laughs> ja, het is toch geweldig dit. Ik bedoel, ik vind ook dat dat soort we dingen toegankelijk moeten zijn. We de aanmoedigingen voor de zandvoerders. Waar is het zwakke plekje in de hek? <laughs> <laughs> Waar is mijn tongetje? <laughs> ja. Nou <Ja. laughs> goed, in ieder geval, dit wordt wel weer een spektakelweekend. Uh, uh, zeker weten, zeker ja, weten. Hartstikke ja. goed. Okay. Wij volgen het nieuws. Kijk ja, wat nou. Max doet van morgen. Ja, het wordt weer spannend. Uh, gisteren nou, ging het hij, goed. Dus als uh, hij weer wint, dan komen er weer 30.000 aanvragen. Ja, nou ja, dan uh, gaan we ze maar doorschuiven. en Dan gaan we gewoon de komende 20 jaar Formule 1 organiseren hier in Zandvoort. Dat, dat, is, dat, dat is natuurlijk wel waar. Hè? Max is natuurlijk wel een hele grote uh, pleister als we het over Formule 1 hebben. Absoluut. Dus dat het nee, nee, nee, nee. Hij is, moet uh, wel heel blijven. Uh, laten we eerlijk zijn. Zonder ja. Max hadden wij nooit uh, de Formule 1 hier terug naar Zandvoort nee, kunnen halen. Nice. Dus. Oké. Okay. Wij wensen je heel erg veel sterkte in de komende weken. Dankjewel. Een Ik weekend. zie twee druppels al komen. Van oh god, dit nog, dat nog. <laughs> maar het lukt wel. Ik kom graag nog een keer terug. Dankjewel. Ja. Ja. Bedankt. Dag. terug. En uh, dit was uh, Diana was met Why Do Fools Fall In Love? Ik weet het. Ik niet. Ja, precies. Maar goed, bij ons is uh, Jan Willem ja, van... Ja, nu, nu zeggen de luisteraars, maar heeft ze het over. Nou, luisteraars Irene de Jager is dus verloofd. dit? Ja. En daar zit hij. De gelukkige. Hij is op zijn knieën gegaan. Nee, dat hoeft niet. heeft aangeboden... En over het trouwen praten ze nog. Nee, dat jurk was nog niet klaar. Dat was het ja. verhaal. <laughs> Dankjewel, Lien. Goed. Maar goed, bij ons is uh, Jan Willem van den Bout. Hij uh, is van de KNM... De schipper. De schipper van de KNRM. Ja, Koninklijke Nederlandse Reddend Maatschappij. In feite is hij de baas. Oh ja? ja? Ja. In feite is hij de baas hier in Zandvoort. Hij bepaalt of ze de zee op gaan of niet. En of het te gevaarlijk is. En als het een hoge... ...zeetje is, dan zit hij, we blijven lekker aan de kant. Ben je het goed op de hoogte, Pieter? Ja, nee, maar zo is dat met alles. Voorwaarde is, je moet in Zandvoort wonen. In ieder geval beschikbaar zijn. Binnen zoveel het minuten. Het kan ook zijn, stel je voor dat je door de week werkzaam bent. Ja. Dan valt er ook over te praten om bij de KNRM te komen. Maar je ja. moet beschikbaar zijn om binnen 10 minuten bij het boothuis zijn om de zee op te gaan. Op te stappen, want je ja. moet je eerst nog even omkleden en dergelijke. Correct. Dat hangt allemaal klaar voor je? Dat hangt op allemaal aan, uh, op, op maat. Dat hangt okay. hangt op een uh, lang rek. En iedereen uh, uh, weet wat hij moet doen als hij pieper gaat. En dan is het reizen er naartoe? Nee, op een normale snelheid. Nee, want overal. anders krijg je weer een bekeuring voor te snel ja, rijden. Op, moet je niet doen. Je die moet die uitkijken toe? voor de toeristen. Oké. Okay. En dan is het, krijg je de instructie aan boord of nog in de loods? Je krijgt in de loods al de instructie van een van de schippers van wat we gaan doen en wie we meenemen. Wat heb je nou de meest voorkomende gevallen? Dat zijn waarschijnlijk kitesurvers en dergelijke die niet meer terug kunnen komen. Veel kiters, hoop jachtjes nog met problemen. Dronken Ze... mensen aan boord. Nou, dat valt gelukkig mee. Dat oh. uh, moet ik even afkloppen. Okay. Dat uh, valt in deze regio gelukkig mee. Maar, maar is het nou zo dat die kiters dat niet goed inschatten? Of, of hoe, hoe moet ik dat zien? Een bedoel... combinatie van factoren. Het kan zijn dat mensen die op het strand lopen de situatie verkeerd inschatten. En die, redden, die gaan bellen? Die gaan bellen van een kiter is in nood wat achteraf uh, soms gewoon een golfserver is. Ja. Maar uh, wij nemen geen risico en gaan gewoon te plaatsen kijken. Uh, en in sommige gevallen inderdaad ligt het ook aan de kaiters die uh, uh, in hun eentje het water op gaan. Nog even tegen richting, de schemering, geen Engeland. noodsignalen meenemen. Richting Engeland. Ja, en in ieder geval de uh, laatste tijd veel suppers die uh, ruime een mijl uh, ver op zee zitten. Dat, dat verbaas ik mij erg op. Dan denk ik van, waarom moet je nou zo ver uit de kant? Ja, dat is niet ja. handig. Dat is niet handig, nee. En de oostenwind ook nog, en kwallen. Ja, nou ja. ja, en dan vraag ik me af van, ben je goed voorbereid als het fout gaat? Ja. ja. Wat, is, wat is, zeg maar, uh, de grootste afstand die jullie hebben moeten afleggen om iemand terug te halen? Uh, we zijn in januari voorbij het Windmolenpark geweest. Dat is ver. Zo. Voor een kitesurve? Nee, niet voor een kiter. Dat was een, een man, een grote olietanker tanker overboord geslagen. Oké, okay. nee, maar ik bedoel, ik heb het over qua kitesurve. Wel... Uh, uh, uh, denk tussen Zandvoort en Noordwijk, uh, denk ruim twee mijl uit. Meegenomen door de wind en uh, ja. niet uh, terug kunnen. Ja, ja. ja. oké. Okay. Ja, maar zij stellen hun leven in gevaar, maar die van jullie ook, want jullie moeten toch met een ploeg. Wij proberen in ieder geval gecalculeerd risico in te bouwen en wij uh, hebben ook onze grenzen. Ja. Als je uh, een van de schippers denkt van het is niet veilig, dan doen wij het niet. En, is het en zal Nijlen, hele... uh, dan kan het zijn dat uh, niemand hem komt redden. Maar ook wij uh, redders hebben onze maximum. Als wij het niet verantwoordelijke uh, achter, dan moeten wij gewoon niet gaan. Zo simpel is het eigenlijk. Ja. En waar ik nog is... steeds zo verbaasd over ben. Jullie nemen risico, jullie investeren geld in mensen, in boten en dergelijke. Jullie redden mensen. En het is allemaal gratis. Kosteloos. Het is Kost. niet gratis, maar Kost. kosteloos. kosteloos. En wij kunnen dankzij uh, donaties, legaten, uh, draait de KNRM sinds 1824. En ook sinds 1824. Maar het is toch belachelijk als iemand een hele dure zeilboot heeft gekocht. En die slepen jullie naar muiden En dan zitten nou dankjewel, de groeten. We proberen hem in ieder geval wel donateur te maken. En Schoen, zit er zitten ook jongen, nog jongen, <laughs> <tie> uh, uh, goede mensen tussen die je bewijs van uh, uh, uh, uh, een legaat achterlaten. Of uh, uh, het, in het testament uh, de KNRM uh, als een goed doel. Maar ben je me eens dat het belachelijk is? Eigenlijk uh, uh, moet je uh, een soort B constructie kan je regelen. Ja. Maar uh, ja, ja, de, kan kan rem, de KNRM heeft het ooit in 1824 opgeschreven. Van we doen het uh, kosteloos. Uh, om niet uh, zonder overheidsverstrekkingen. Uh, uh, uh, uh, maar we doen eigenlijk wel een overheidstaak. Ja. Oké, okay, nou heb je mensen nodig. Jonge mensen. Wij uh, kunnen mensen gebruiken. Uh, van 18 tot met uh, 50, zeg maar. Voor op Ik, de boot. Val af. Ik val af. Uh, helaas. Net, ja. net ja. aan. Net aan. Net aan. Ja. Uh, die uh, uh, bereid zijn uh, om uh, vrijwilliger te worden bij de KNRM. En, en wat voor functies heb je daar? Uh, opstapper. In zand, in hè? Opstapper, zeg maar, uh, dat is alles wat je op de boot, rondom de boot uh, kan doen. Uh, op de boot of rondom de boot? Uh, nou ja, soms moet je ook uh, van de boot af, uh, Pieter. Dan stap je op een uh, zeiljacht uh, bijvoorbeeld. Oh, Oké, okay. oh, die manier. Ja. Dus uh, uh, uh, uh, chauffeur zeg maar de, de truc Heb je groot rijbewijs van nodig. Kunnen ook altijd mensen voor gebruiken. Dus wat dat betreft... De uh, tractor? De tractor zitten we, hebben laatst een uh, jonge uh, man erbij getrokken. Maar over een paar jaar moeten een paar weer afstappen... wegens de leeftijd en dan... Uh, ja, daar zeg je gelijk een ding, want ik denk dat uh, in de kweekvijver, om het maar even zo te noemen, daar kunnen jullie natuurlijk ook altijd uh, jonge mensen gebruiken. Hè? Want dat kan dan vanaf welke leeftijd? 18 dus, jaar. Nee, maar ik bedoel, voordat ze dus zeg maar... Bij dan de, kunnen ze bij de reddingsbrigade. Dat bedoel ik dus. Want er zijn ook heel veel jonge mensen die bij de reddingsbrigade gekomen zijn en die dan daarna doorgaan naar... Of die de, doen het beide. Er zijn beide. dus enkele uh, uh, mensen, bemanningsleden van ons die doen ook... Uh, uh, bij de reddingsbrigade zitten ze. En uh, bij een alarmering... Uh, Worden ze gevraagd om... Uh, bij jullie... Stappen ze bij ons uh, ja. op... Ja, het, ik, ik, wat, wat, ik was in Oostenrijk en mijn neefje van 11 jaar... Die is dus nu ook bij de reddingsbrigade. En die, nou ja, die wil dat heel graag blijven doen. Zodat hij inderdaad later ook bij de grote partij kan uh, ja. komen. Dus dat is wel heel mooi. De reddingsbrigade is een hele goede kweekvijf voor de KNRM. Een uh, aantal hebben toch een... Uh, de kennis opgedaan van jongs af aan. Van de en, en, en de passie vastgehouden ja, ja klopt en dan merk je inderdaad die die hebben nog de passie van de zee en die weten precies hoe de zee eruit ziet ja. de laatste uh, lichting die erbij is gekomen die heeft niet echt de binding nog met de zee die moet alles geleerd worden ja. en dan lopen een paar oude rotten en die kijken aan de boulevard en die denken nou. Het stroomt daar, daar een mui, daar een en uh, ja. die, die weet alles uh, gewoon. Uh. Maar word, je je kennis, uh, die kennis kan toch ook gewoon gedeeld worden met Die word, uh, met proberen je... wij over te dragen ja. inderdaad. Uh, en dat is gewoon heel belangrijk. Gewoon de kennis van de oude garden over te brengen op de nieuwere garden. Zodat toch een stukje kennis van uh, de Zandvoortse Zee uh, behouden blijft. Uh, ja. Jan Willem, je hebt net gezegd een aantal uh, functies, opstappers is het belangrijkste op dit moment. Op dit moment, uh, zeker door de week, kunnen wij nog mensen gebruiken. En dan gaat het met name om dat je binnen 10 minuten in een kon zijn door de week en s'avonds ja. en s'nachts. Ja, en dan is toestemming van je partner, zeker je baas, is wel belangrijk. Ja. Want je kan wel eens wat werken, maar als je baas zegt van nee, je moet aan de gang blijven, dan hebben we eigenlijk uh, helaas niks aan je. Hoe graag je ook wil. De opleiding, die is heel intens. Het is een uh, intense opleiding van uh, twee, drie jaar uh, op ons station. Dan krijg je onder andere EHBO, uh, leer, uh, Marcom, B om uh, de marifoon te kunnen bedienen. Vaarbewijs, uh, interne opleidingen, varen, uh, knopen, alles. En als je dat hebt gehad, mag je, uh, ga je een week nog naar uh, Schotland en dan pas ben je eigenlijk opstapper. En wat doen ze in Schotland? De boot ondersteboven? Onder andere de boot ondersteboven en dan mag Lekker, je er hè? onderuit uh, zwemmen. Ja. Maar het is wel een veilig gevoel als je dat uh, hebt ge, geleerd. Uh. Stel je voor dat het ooit voorkomt, wat we niet hopen. Maar, uh, maar het, het is, is wel een commitment, hè? Het ja. is niet zomaar uh, een dingetje, je moet echt zeker weten dat je dat wil doen. Ja. Ik zeg altijd, je partner moet het eigenlijk nog leuker vinden dan jezelf. Okay. Want als jij uh, naar de boot gaat en thuisfront is het uh, uh, met de knik in de knieën en uh, je komt terug van... Uh, maar bleef je nou al die tijd? Ja, ja. Uh, nee, dat is niet handig. Dat is niet handig, nee. nee maar hoeveel tijd uh, ben je gemiddeld kwijt? Uh, of is dat iedere maandagavond hebben we een bootavond. Uh, zaterdag om de 14 dagen hebben we een oefening. We beginnen om kwart voor acht morgens. Dus altijd een... met een glas eetje? Nee nee nee, nee, nee, nee, nee, nee. Nee? Nee, nee, Je weet nooit hoe de zee eruit ziet. Dat <laughs> okay. is de zee zoals die is? We nemen de zee zoals die is. Oké. Okay. Okay. Dus uh, uh, soms is het glad En soms is het wat uh, ruiger Moesteroud was het wat ruiger Dus uh, dat is ook uh, Maar de zee bepaalt nog altijd Wat wij kunnen Dat bepalen wij mooi. zelf niet Maar de zee bepaalt ja. onze grenzen ja, Dat is ook mooi want ja, je, je bent natuurlijk, je, je, Meestal als je echt moet uitvaren Dan is het niet een glad zeetje nee, maar Vroeger was het een glad zeetje En alleen nou, zaten de opstoppers op die konden zwemmen Ik dacht oh god, oh god dat gaat een keer mis dat, uh, Maar het is altijd goed gegaan Gelukkig wel. Ja. Is... Je moet kunnen zwemmen. Dat is een pre. alleen je hebt een waar je kan die een drijfbaar zee is. Zee. Die kan gewoon... Je blijft warm en je blijft drijven in zee. Zonder maar... dat je nog je reddingsvesten opblaast ook. Kijk. Hoe gaan mensen zich bij jou melden? Die nu luisteren en denken van potverdorie, dit ga ik doen. Iedere maandagavond kunnen ze langslopen bij ons boothuis. Ik zeg altijd, maar naast Holland Casino, de grote blauwe deur als die dicht is. De uh, aan de zijkant. Aan de zijkant kan je op de bel drukken of de deur staat vaak open. Uh, of per e-mail, uh, dat is station uh, at Zandvoort nl ja. of uh, telefonisch. En altijd als, er, als de deuren openstaan, dan kan iemand langskomen. Ja, gewoon uh, uh, langslopen, vragen of er, uh, Ik denk dat het de meeste overtuiging is niet bellen een mede, maar gewoon langs gaan. gaan. Ja. Dan zie je. De Gewoon bedrijfelijkheid kijken. en de activiteiten. En je staat daar tussen al die zandvoeters in. Uh, en mooi volk is het. Zandvoort is dus mooi volk. mooi volk, echt waar. <laughs> Ook ik, al ben ik geen echte zandvoorter. Ik, ik, neem maar ik geniet er erg van. Uh, als je dan muziek zie zoals vorig jaar met die opening weer van de nieuwe loods... en die hele tegelplateau en dan zie je al die zandvoeters er staan... Ja, de nieuwjaarsreceptie, het is altijd geweldig. Ja, en uh, de wisselwerk met de rendingsbegade, uh, zowel Zandvoort als Bloemdalen, ja. uh, gaat goed. Dus uh, ja. dat is gewoon belangrijk uh, voor uh, onze veiligheid en voor de veiligheid van de Zandvoortes en de toeristen. En het onderhoud van alle equipment is uh, voortreffelijk. Nou ja, dat doen wij zoveel mogelijk zelf en komen er zelf niet uit hebben. We hebben een regio-amateur en anders gaat hij uh, nog naar de werf. Ja. Ik denk dat jullie wel... ...belangrijke mensen missen, zoals Lavertu... ...die altijd het feest was... ...als je maandag even langskwam. Uh, toon heb ik helaas... ...niet zelf meegemaakt, maar ik ken de verhalen... ...en dan denk ik van, petje af... Ja, ...zeker voor die generatie... ...dan ja. uh, kan je alleen maar... ...je petje afnemen. Ja. Goed, nogmaals... Uh, ...ga langs bij de KNRM... En, uh, ...KNRM... Uh, ...als staat, maandagavond... De en je wordt van harte welkom gegeten. Je moet zelf je koffie in schenken. proberen wij zo snel mogelijk te leren. We schenken het eerste bakje schenken wij in. En de rest Daarna moet, je het, moet je, het gewoon... je het zelf aan de bak. Okay. Maar het is, het is echt goed werk. Ja. Heel belangrijk werk. Het is goed en dankbaar werk. Ja. Maar en je krijgt een goede opleiding, dat is ook heel belangrijk. Maar wees voorzichtig. Ja. Dat moet je altijd, ja. eerste regel bij je hbo, hè, eigen veiligheid. Hè. Ja, precies. Dankjewel voor je komst, Jan Willem. En We wensen je succes en we hopen dat er echt mensen gaan reageren. We gaan muziek luisteren. Hobbyhorse Summertime, Summertime. summertime, Change your ways in summertime. Well, no more studying history and no more reading Biography and no more On the tree because it's summertime. It's time to head straight for the mills. It's time to live and hang.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 It's time to live and have some thrills. Come along and have a ball, regular people. It's summertime. It's summertime, summertime, summ, summertime, summertime, summertime. Ja, we zijn weer uh, terug. Uh, wij wachten op onze volgende gast. Uh, we gaan uh, alvast een paar dingetjes uh, zeggen van de agenda. Volgens mij hadden we deze al gehad, hè? Er is uh, ja, 10 ja, augustus, Amsterdamse Amelie maar ook. Uh, hebben we natuurlijk. Uh, de makreelrokerij op het Raadhuisplein. Is dat wel de... ja dat uh, is zaterdag 10 augustus. Oké. Okay. En uh, ja, ik moet Ben Zonneveld vervangen. Oh. Want die moet daar als voorzitter van de makrelen daar rondlopen de hele dag. Ik heb gezegd dat is goed tegen ruil van de Makreel. Ja. Ze komen uit heel Nederland met rookkasten twee, en want, toestanden. Uh, ik wil er ook alleen. Oh. Zo <laughs> lekker. Ze komen met rookkasten uit heel Nederland hier om te roken. Ja, en sommigen toch... nemen er ook worsten mee. Ja, weet de je. Eh, bij die kasten zien er ook allemaal zo grappig ja. uit. Want er zijn echt de meest bizar gefabriceerde... Ja kasten waarmee ze gaan roken. Ja, van hout, van ijzer. Nou ja, fijn. Van allerlei dingen zijn er. Maar goed, dat is 10 augustus. Goed, dat hebben we dus volgende week zaterdag. Goed. En dan hebben we ook een zomermarkt op de ja, boulevard... bij het uh, Badhuisplein van 12 tot 6... En er is een Amsterdamse avond, die begint om 8 uur. Dat is midden in het centrum bij het Raadhuisplein uh, ja, ja, wordt dat gehouden. Dus dat is hartstikke goed. Met de rookworsten. Ja, goed. Uh, elke eerste maandag van de maand is er de nabestaande groep bij Ook Zandvoort. Dat is van half twee tot drie uur. En ook bij ook Zandvoort is er elke eerste dinsdag van de maand om half elf een digitale spreekuur voor al uw vragen over de iPad, tablet, smartphone enzovoort. Dat is in de Vlemingstraat 55 bij het Pluspunt. En elke vrijdag medische gymnastiek bij Pluspunt van uh, kwart over negen tot kwart over tien. Dat is aan de Vlemingstraat. En elke eerste en derde maandag van de maand om twee tot vier uur. De depressie supportgroep in de blauwe tram. Ja, dat klopt. Wij hebben de herhaling van dit programma op maandagochtend van 10 tot 12 uur. Ga naar uitzending gemist naar www.zfmzandvoort.nl en vul de datum en tijd in. Dan hebben we na deze uitzending, uh, dus hebben we om 12 uur, kunt u luisteren naar een uitzending van ZFM Oud Zandvoort. Dat. dat is een herhaling inderdaad. Uit 2011. ...waarin we met Bertus Balledux terugblikken over de Zandvoortse muziekkapel. En de kwallentrappers. En de kwallentrappers, ja. Dat was onze wat Bertus, he. hij is helaas een vorig jaar overleden. Ja. Op hele hoge leeftijd. Maar het is toch weer leuk om Bertus terug te horen over die geschiedenis in Zandvoort. Ja, inderdaad. Goed, uh, wij uh, wachten op uh, meneer Klaassen... Uh, wat hebben we dit weekend nog? Dat kunnen we nog wel even herhalen trouwens. We hebben dus vandaag uh, het uh, feest uh, bij uh, Strandpaviljoen 8, daar is uh, het Vrijgezellenfeest. Ja. Maar uh, ja, het is eigenlijk uitverkocht. Maar wij ik... kunnen niet meer komen. Nee, wij kunnen sowieso niet meer komen. Jij valt af nu? Ja, ik val af vanwege je mijn. Ik geen vrijgezel meer. Nee, nee vanwege het feit dat ik geen vrijgezel meer ben. En je. jij bent net twee jaar te jammer. oud, hè? Want het ja, is precies. tot 50. Dat dus, uh... is jammer. Nee, nee. Dat is erg jammer, inderdaad. Je kan je ring nog even afdoen. Maar ja, heel slim voet weten Ja, het is nu klaar. Dat valt nu niet meer te rommelen voor, voor mij. Maar dat wil ik ook niet meer Want ik ben hartstikke blij. Goed. Um... Maar het valt me tegen dat hij niet op zijn knieën is gegaan. Nee, ja, maar dat hoeft niet. Waarom niet? Nou, dat vind ik op zijn leeftijd helemaal niet nodig. En, is hij zo oud? Nee, hij is niet zo oud. Oh. Maar ik bedoel, je gaat toch gaat op onze leeftijd niet meer op je knieën zitten. Dat vind ik zo'n flauwekul. als er nou één fietsenthousiast is, dan is hij het wel hoor. Hoi, Goedemorgen. Goedemorgen. Nou, onze, onze gast is gearriveerd. Um, Van Klaas uh, Freek. Goedemorgen, Freek, wat fijn dat je er bent. Nou, leuk dat jullie me willen hebben. Ja, ja. Bedankt. Weer. Ja. Uh, cycles with character. Zeker. Het zijn uh, exclusieve racefietsen. Ja. Eigen Bij merk. Ja, want dat is uh, volgens mij nog niet altijd duidelijk voor mensen. Er is eerst zeg maar een merk, het fietsenmerk Klazen. En uh, daar is nu ook een vestiging van, zeg maar een fysieke vestiging, zodat mensen die kunnen voelen, ruiken, zien, ervaren. Wat dat betekent. Ja. Wat er allemaal anders is hè, dan het uh, massa-aanbod. Ja, jij bent uh, de zoon van een aannemer en een bouwkundig tekenaar en een zeer creatieve moeder. Opgegroeid in een omgeving van creativiteit, perfectionisme en ambachten. Met liefde voor design, dingen met karakter en fietsen. En uh, het is een logische stap dat je dit ging doen. Ja, Mag ik het zo zeggen? Zo, uh, eigenlijk wel. Ja, nou ja, dat, dat, ja, daar komt het op neer. Uh, die, al die factoren. En dat maakte dat ik op een gegeven moment dacht. Nou ja, ik wil eigenlijk een fiets realiseren. En uh, bij het standaard aanbod uh, ja, ben ik toch maar vaak aangewezen op wat de winkelier, de standaard winkelier heeft bepaald. Wat hij mooi vindt of wat, hij, wat voor mooie afspraken hij met de grote merken heeft. Ja, dat is het hè. En, en dan heb je drie kleuren en heel veel domme prints en ja, uh, veel geschreeuw en Bijna totaal groeien. geen harmonie. Geen stijl en het mist ook vaak karakter, vind ik. Dus toen uh, was het tijd om uh, zelf iets te gaan doen daarmee en uh, mijn visie daarop los te laten. En, en, en is dat dan ook uh, zeg maar uh, het materiaal wat daar nog extra uh, veranderd is bij mijn fietsen? Ja. Nou, in die zin, uh, kijk, je hebt de profrijders rijden allemaal op fietsen. en dat is logisch. En de en de en de, de, de, de alles wat onder de profrijder zit, die rijden ook koersen, zoals dat heet. Uh, en dat is ook gewoon vaak carbon, want dat, dat rijdt gewoon overdag fijn en lekker licht. Dus het accelereert fijn. En... Dus ja, daar is niks echt te doen. Maar aluminium heeft ook nog steeds zijn volle bestaansrecht, want dat is ook gewoon door blijven ontwikkelen. En uh, ja, de topmerken hebben ook aluminiumframes in hun uh, gamma. Is dat sterk genoeg? Ja, zeker. En wat je juist bijvoorbeeld ziet. ...in het peloton is dat bij valpartijen... ...wil carbon juist nog wel eens last hebben van afbreken of scheuren of iets dergelijks. Want carbon is zeg maar... Samengeperst. Uh, ja, je hebt met... ja het, het heeft te maken met bepaalde richtingen en bepaalde uh, sturing die je aan kan geven... ...in het leggen van de carbonmatten, om het maar even zo te zeggen. Uh, waardoor het uh, op bepaalde punten heel sterk is... ...en op bepaalde punten juist wat meer comfort kan geven... Maar met, uh, met bijvoorbeeld als risico en on onhandigheid. Dat als er een impact van de zijkant bijvoorbeeld komt. Daar is het eigenlijk dan niet ideaal, idealiter voor gebouwd. En dan kan het dus zomaar toch breken. Ja. Um, dat heeft aluminium dus niet? Aluminium niet, nee. Okay. Kijk, Aluminium kan ook natuurlijk stuk. Maar je ziet wel dat, dat, dat daar een verschil zit. En ik mik ook niet op de profrijder. Ik mik juist op, op de mens die... ...gewoon op een gegeven moment in zijn leven... ...ook erachter is gekomen dat hij bepaalde dingen... Uh, ...waardeert, bepaalde dingen niet waardeert... Uh, ...daarvoor durft uit te komen... ...en durft te kiezen... ...en ja, bij fietsen vond ik dat er te weinig keuze was... ...en uh, als je dan... ...het niet wil doen met dat... ...standaard massa aanbod bij de... ...reguliere fietsenwinkel... ...dan kwam je heel vaak maar uit op het... ...custom gebeuren wat... ...vijf, zes, duizend euro meteen kost... ...en... Uh, nou ja, daartussen zat een gat. En uh, ik vond het een mooie uitdaging om, dat, om die te proberen, uh, om dat gat op te vullen. Nou heb je in eerste instantie een, een, een winkel gehad, bedrijf, in de Kosterstraat. Uh, Kerksteeg. Kerk, Kerksteeg. Ja. En nu zit je in een passage. Ja, zeker. Duidelijk zichtbaar. Ja, een Hele andere dynamiek. Dat betekent voor alle wielrenners die van zuid naar noord gaan en van noord naar zuid... Ja. komen bij jou langs en zeggen, hé hey, stoppen, kijk wat is er voor nieuws. Zo, sowieso. Maar daarom bieden we op de, op de, op de, op de fysieke locatie zeg maar, ook meer een totaalervaring. Je kan daar dus zien hè, hoe de, de Klaassen modellen worden afgebouwd. Je kan daar de showroommodellen zien uh, van de nieuwe fietsen. Maar uh, ik... En veel fietsers met mij zijn koffieliefhebber. En, uh, nou, dat is een goede tussenstop. Ja, ik heb ook een barista-certificaat gehaald. Mijn vriendin ook. Dus we hebben daar ook goede koffie. Hè, dat is een professionele apparatuur. We hebben een terrassetje. Uh, dus mensen kunnen daar ook gewoon... Ja, ook al ben je geen directe fietsliefhebber. Je kan daar gewoon genieten van een fijne Italiaanse koffie. Waarom schuur je nou ook je vrienden... dat ze een beetje rustig moeten rijden... op het fietspad uh, van Zandvoort naar Noordwijk? <laughs> Want daar hebben we af en toe ongelukken. Ja, dat zou wel eigenlijk moeten. Het is altijd uh, grappig. Als ik in de auto zit, dan denk ik, hè, die fietsers kunnen wel wat handiger doen. Maar ja, als ik op de fiets zit, dan word ik ook toch vaak bevangen door de, de fietspassie. Uh, en dan denk ik vaak, die auto's kunnen wel wat handiger doen. Maar goed, dus dat blijft uh, altijd een beetje een spel. Maar we moeten er samen uitkomen. Ik bedoel, we zijn hier met elkaar. Ja. Dus, uh... Nou ja, misschien kun jij als, als leverancier toch bij mensen wel duidelijk aangeven. De knelpunten die er zijn. Dat, hè, wanneer ze inderdaad op zondagochtend uh, de, op de fiets stappen. Wat heel veel gebeurt. Ja. Hè, die gaan ja. met, een een vroeg, peloton. met een heel perleton ja. gaan ze ja. dwars door uh, Zandvoort heen. En uh, dan is het wel uitkijken geplaatst. Ja. En met name waar jij nu zit op de Engelbertstraat. Hè, daar ja. komen heel veel fietsers langs. Ja. En je, je kijkt als je bij wijze van spreken oversteekt, kijk je links en rechts, je ziet niks. Ja. En je steekt over en in één keer komt er een gigantisch peloton van links de bocht om. Ja, zeker. Is, is dat, nou, dat... een uh, thema voor jullie? Jullie zeggen van nou daar ja, is wel ik, echt een... Uh... Ik denk dat dat, dat dat wel iets is wat uh, zeg maar, en als jij een ingang hebt bij mensen om dat toch ja. nog even extra aan te geven... Ja, het, ga, het zijn vaak denk ik die groepjes, en ik snap heel goed de groepjes, want je bent vaak bezig in een bepaald ritme, hè, zit je, en dan wil je het liefst in blijven. Maar je moet dan ook wel beseffen, dan moet je op handigere tijden rijden. Ja, ja. En uh, ja, als je op zondag om 12 uur gaat rijden, dan weet je gewoon dat het, ja. hè, dat noemen we toeristenvaart. En dan ja. uh, is het gewoon uh, ja. aansluiten. Op ja, oversteekplaats bij het station, ja. En, ja, uh, bovenaan de kerkstraat uh, naar het Badresplein. Ja. Nou, nou, nou, nou, nou. Ja, en dat is ook wel lastig, want mensen weten ook gewoon niet altijd dat je snel rijdt. Nee. En uh, dat is wel moeilijk, ik heb het net nee, er... nog zelf, ik had natuurlijk een beetje haast om hier te komen. <laughs> ja. En dan moet ik even doorrijden op een mooie fiets. En dan uh, ja, is het toch, uh, toch wel lastig, want mensen zijn gewoon in hun eigen waan. En uh, nou, ja, niet dat niet mag je ze niet kwalijk het is, nemen. Het is niet één fietser, maar een peloton. Als ja. er een hele lading ja. is, dan... Is even ja, oppassen. En ik merk vaak daar door de adrenaline en dergelijke zijn mensen vaak wat uh, sneller zichzelf aan het beschermen. Ja. Uh, maar ja, dat moet dus altijd wel. Uh, ik weet zeker dat heel veel wielrenners thuis zitten van oei, dat had iets, iets uh, vriendelijker ja. gekund. We gaan even terug naar jouw winkel, want ja. dat is, daar gaat het om. Ja, want wat, dat, dat, hè, er zit dus een winkelcomponent in. Maar daar worden ook gewoon de fietsen gebouwd. Uh, daarnaast is het een terras. Dus uh, dit is echt de Summer Brand Store, noem ik dat ook. Het is een, een merkwinkel van, van de Klaassenfietsen. En uh, daarnaast biedt het nog iets unieks met een aanverwante activiteit. Dat is, uh, mensen kunnen ook hun bestaande fiets brengen. Of ons laten zoeken naar een geschikte basisfiets die gebruikt is. En daar dan toch de visie en ervaring en... Alles van de gewone nieuwe klassens als het ware, toe te passen op zo'n fiets. En dan heb je dus voor meerdere budgetten mogelijkheden bij zo'n... Customizing heet dat uh, uh, ja. volgens mij. De, ja, ja. Uh, ik zelf noem dat een, een karakterboost. Uh, visueel en technisch pakken we dan bijvoorbeeld een bestaande fiets aan. En uh, maken die uh, en een stukje met een classenvisie en in lijn met uh, wat uh, de klant aanspreekt. En uh, de ene houdt van allemaal leuke kleuren. En de andere die. Uh, want je hebt in de jaren negentig hele leuke frames gehad. Ook voeilelijke, lelijke, maar ook hele leuke, karaktervolle. En. Uh, nou ja, dan kan iemand aangeven, ja, die vind ik gaaf. Want ik heb er wel een paar staan, bijvoorbeeld in de, de, de Brandstore. En. Uh, maar ja, soms is het niet je maat. En dan gaan we gewoon op zoek naar je maat. Heb je ook elektrische racefietsen? Nog niet. Dat. Um, dat botst nog een beetje in mijn hoofd. Waarom? Ik snap... No, die dingen zonder motor gaan al zo hard. Houd zet zet even aan. Nou, nou, nee, kijk, maar voor mountainbikes vind ouderen, ik het al logischer. Mensen, ja, mensen, ik wil sportief zijn, maar ik wil uh, wel het gemak hebben als ik er elke keer op moet. Een ondersteuning. Ja, als ja. ik uh, het kopje van Bloemendaal moet nemen. Ja. Nou ja, dat bedoel ik met dat het botst. Ik snap het ergens, maar ergens botst het ook een beetje. Je gaat een racefiets gebruiken omdat je snel uh, je eigen motor wil gebruiken. Hè? Dat, dat is het mooie aan fietsen. Je hebt altijd een motortje in je en die kan je aanzetten en, uh, en, en op die manier sportief bezig zijn. En dan voelt het een beetje gek dat je eigenlijk zegt... Nou, ik wil wel sportief bezig zijn, maar eigenlijk ook niet. Het is ondersteuning is het. Ja, dus daarom zeg ik van de mountain, maar ik vind het uh, heel logisch. Want er zijn sommige hellingen gewoon heel extreem en uh, is het pittig in het terrein, kort en krachtig. Um, en daarnaast botst het een beetje omdat het gewoon die fietsen een stukje zwaarder maakt. Het, maakt, het haalt een beetje uh, een bepaald karakter weg bij zo'n mooie. Voorlopig snelle is. Dat is bij jou niet gebeuren. Nou, ik, ik ben er wel over aan het denken. Alleen. Um, ja, er moet gewoon een goede oplossing zijn voor en de accu en de aandrijving. En die heb je tegenwoordig wel. Je hebt mooie oplossingen voor in de zitbuis. Dus die, daar ben ik wel eens naar aan het kijken. Dan heb je niet zo'n lomp motor ergens. Heel overduidelijk. Ik hoor het al voorlopig niet. Nog even niet. In welke prijsklasse zitten jouw fietsen? Nou, de Van nieuwe, nieuwe klassenmodellen uh, zijn allemaal handgemaakt. Ik heb een Italiaanse lasser. Um, dus dat is allemaal echt premium spul... Uh, er zijn exclusieve racemerken uh, zoals Deda en Mazon of Mason in Engeland. En op dat niveau zit het allemaal. En uh, dan begint het bij 2800 euro voor de uh, Velgium-versie. En dan heb je Ultegra. En vooral uh, de leren signatuur van een klas is een match tussen het zadelleer en het stuurleer. Want dat doe ik met de hand erop. Um, en... Ja, vooral hè, de stijlkenmerken van, de, van een Klaassen. De signatuur zit hem in het lijnenspel van, van, de ge van de geometrie van het frame. Maar ook dus die, die kleurkeuze, veel meer kleurkeuze en uh, die lerafwerk. Je praat eromheen En Klaassen, racefiets, kost, minimum? Nee, ik zei wel, 2800 oh. voor de Velgem versie. Okay. En, uh, en dan heb je een schijfremversie versie, die is uh, 29,50 uit mijn hoofd. Ik heb de laatste prijzen verhoogd. Uh, en dan heb ik nog een heel gaaf, vind ik zelf... Daar ben ik erg trots op. Het is vrij uniek in de wereld, namelijk het multipurpose model. Um, die uh, is 3300 euro. Dan heb je ook Ortega Allemaal topspul: full carbon fork, carbon zadelpen, vouwbanden, handgespaakte wielen. Dus dat is allemaal het echte werk. En uh, ja, het mooie van die fiets is: daar kan je ook heel hard mee het strand op. Want, uh, dikke, dikke banden? Ja, meestal heb je tegenwoordig de, de trend van gravelbikes. Maar mijn fiets gaat wel verder dan een gravelbike. Want je kan er 55 mm banden kwijt. En dat is wel echt fijn. Want dan kan je het hele jaar door doen met één model. Hij heeft een specialer stuur. Een gravelbike stuur. En daardoor zit je wat minder diep, maar wel breder. Dus off-road kan je ermee. Je kan er hard op het asfalt mee. Je hoeft er gewoon twee wielzetjes te hebben. En het hele jaar door kan je met hetzelfde mooie frame doen. Dat is het leuke. Deze fiets ziet er gewoon ook heel mooi uit. Echt allround. Ja, perfect. Nou, we zijn weer een heleboel bijgepraat. Ja. Uh, naar de passage. Op naar de passage. Ja, zeker. En op Heb je wel tijd nog voor die andere hobby's, zoals fotografie? En, uh... <laughs> nou, wel moeilijk momenteel, want het is wel even aanbod. Het is hè, weer een wis wisseling qua locatie, dus daar moeten we even aantrekken... Uh, ja, de andere dynamiek daar, eh, ook leuk, natuurlijk. Eh, het gaat gewoon anders, zeg maar, qua, qua aanloop. En. Dus dat zorgt allemaal eventjes voor een nieuwe balans vinden. Eh, dus de hobby's, de andere hobby's, komen even, die moeten even later komen. Een beetje opzij. Ja. We nee, wensen je een heel goed seizoen toe. Nou, hartelijk dank. Fijn dat je even langskomt te vertellen. En dames en heren, als u een fietsje wil, ga naar Klaas en ja. Passage op de Engelbertstraat. Zeker. Bedankt. Voor meerdere budgetten is er iets mogelijk. Heel goed. Ook tweedehands? Ja, die gebruikte fietsen zijn dus ook mogelijk. Kijk, dat bedoel ik. Gebruikte fietsen. Ja. Uh, zijn dat dan fietsen die zeg maar, blijven van mensen die toch weer uh, altijd een nieuw model willen hebben? Ja, ook, maar ik ga ook wel eens af en toe zelf op zoek naar een mooie basis. Omdat ik dan zie, hey, dit is een mooi frame, uh, heeft een mooi kenmerk qua staal. En je, je werkt vaak met klasseringen in de, in de buizen. En uh, ja, dan zie ik potentie erin. Of door, door de kleuren die het Vremel heeft. Of omdat hij in een mooie staat is. Of de combi. En dan uh, uh, krijg ik daar ideeën bij. En dan bouw ik die af. Soms vooraf al. En dan kan iemand hem daar te plekken zien. En zeggen, hey, die schaaf die wil ik. Maar vaak ook in opdracht. Dus dan is het, uh, iemand zegt, nou, ik zag laatst iets bij je. En dat vond ik heel mooi. Alleen heb je die met mijn maat. Nee, nou, die stijl zoek ik. En dan ga ik op zoek. En laatst kwam er een uh, jongen uh, of vader met een zoontje van tien. En die zocht voor een uh, uh, jongetje uh, een uh, echte racefiets. Daar had ik niet staan. Maar ben ik gaan zoeken. En uh, gaan speuren. En uh, met de juiste vragen tot uh, de juiste oplossing gekomen. En nou, die bouw ja, ik dan prachtig. met een uh, kleine touch ook nog af. En dan uh, rij ik klaar. En die jongen die rijdt er nu mee in Frankrijk. Nou, geweldig. Goed, hè? Maar even nog over dat frame, uh, het aanpassen van een frame. Een grote kun je niet aanpassen, neem ik aan. Nee. Een, frame, een frame heeft één maat. Bij een gebruikte fiets bedoel je dan? Ja. Uh, nee, dan pas ik het frame niet zozeer aan, uh, maar dan bouw ik hem op uh, volgens een bepaalde mijn stijl die ik interessant vind. En dat gaat dan over een bepaalde velgehoogte, kleuren van velgen, zoeken naar exclusieve velgen. Uh, Eventueel leerafwerking. Maar het gaat vaak over de juiste match tussen de kleuren. Ja precies. En... Trappers. Hè, dat is ook uh, natuurlijk een, een dingetje. Ja. Hoe, wel, welke pedalen. Hè, daar heb je ook. Ah, der... Pedalen. Sorry. Daar ja, heb je allemaal verschillende Zit versies in. En het gaat heel erg, dat is wel iets ja, waar ik durf te zeggen. Waar ik uh, handig in ben. In zoeken. En, uh, het is ja, wel moeilijk. Want daardoor moet ik het van heinde verhalen. Maar ik ga wel heel ver daarin. Ja. Dat ik uh, de mooie spulletjes vind. En uh, daardoor ook in gebruikte staat soms, kan je dan toch nog iets heel gaafs maken voor iemand. V vind je wel eens iets, uh, zeg maar, op een plek? Uh, uh, we hebben nog. Nee, volgens mij hebben we nog wel even tijd, toch? Ja hoor. Het gaat wel goed. Uh, vind je wel eens iets op, op een onverwachte plek dat je denkt van: ik, ik ben nu iets tegengekomen. Dat ik dacht: oh. Ja, uh, ik heb niet per se nu een mooie anekdote, maar ik heb wel uh, dat je regelmatig bij mensen komt en, en die weten nu een beetje van, hé, hey, jij hebt iets met fietsen, hé, hey, ik heb dit nog staan. Nou, soms zit er, er niks bij. Een okay. Maar soms dan heb je wel de, de cadeautjes zo. erbij zitten. Goed, we moeten het nu echt afkappen, en ja. ik kan nog heel lang met je doorpraten. Zeker, Gezellig. dat mensen ook. Wij, kom ook Precies, gewoon, uh, kom op de koffie. Ja, ik ja, woon aan de overkant is. bij je, dus nou. ik, we zijn bijna inderdaad. Lekker, de koffie inderdaad. staat klaar. Kom, Goed, op de fiets. ik ga er nu heen. Ja, we kom, dan kom ik lopen. Uh, wij gaan uh, afsluiten. We gaan bedanken Thomas de Jong. Dankjewel voor de techniek vandaag. De muziek was uh, bij elkaar uh, geraapt door uh, Cor Draaier. De redactie deze week Gert van Kuik. Eindredactie Gerry Rutte. Koffie werd geschonken door Rick van Schiek en Gerry Rutte. De presentatie Pieter Joustra. En nu hoorde iedereen het de jager. Wij bedanken Hotel Hoogland voor hun gastvrijheid. De koffie, de thee en het water. En wij wensen iedereen een fantastisch en een prettig weekend. En graag tot de volgende. Volgende week of de volgende keer. Ja. Dag. Dag. Dag.